De Panamese oud-dictator Manuel Noriega is onderweg naar zijn geboorteland... 22 jaar nadat hij werd verdreven. De 77-jarige Noriega moet in Panama nog een celstraf van 20 jaar uitzitten voor de misdaden die hij heeft gepleegd tijdens zijn regime in de jaren 80. De oud-dictator heeft al vastgezeten in de Verenigde Staten en in Frankrijk... onder meer voor het witwassen van crimineel geld en drugshandel. Vanochtend vroeg is Noriega in Frankrijk op het vliegtuig gezet naar Panama. Daar zal hij in de loop van de dag aankomen en in de gevangenis worden gezet. Zo'n 50 bewoners van een appartementengebouw in Leiden moesten vanochtend vroeg korte tijd hun huis uit vanwege een brand in de parkeergarage onder het complex. Ze werden geëvacueerd voor het geval de brand zou overstaan op de appartementen, maar dat is niet gebeurd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe de brand in de parkeergarage in Leiden is ontstaan is onduidelijk. In de Australische plaats Perth heeft zeilster Mariet Bouwmeester de wereldtitel veroverd in de Olympische laser-radiaalklasse. De 23-jarige zeilster eindigde in de afsluitende race weliswaar op de vierde plaats... maar haar koppositie in het eindklassement kwam daardoor niet in gevaar. Ze behield een voorsprong van vier punten en pakte zo de gouden WK-medaille. Het weer dan nog, eerst droog, maar in de loop van de dag steeds meer bewolking... Temperatuur 4 graden in het oosten en een graad of 7 in het westen. Vanavond vanuit het westen regen. Morgen eerst buien, later op de dag droger en ook wat zonniger. Daarna is het onstuimig met veel wind en regen. Dit was het NOS Journaal.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 U ontdekt hoe nabestaanden wereldwijd met de dood omgaan. Diverse opvattingen over afscheid nemen, rouwen en herdenken... worden belicht in persoonlijke verhalen, films en objecten. Voor meer informatie kijkt u op tropenmuseum.nl. Vier kerst op Vlieland! Rond de feestdagen is het eiland omgetoverd tot een sfeervol wintereiland. Er zijn volop leuke activiteiten en de gezelligheid begint al aan boord. Op 23 december heet de kerstman u persoonlijk welkom aan boord... Uw bootkaart boekt u alvast via rederijdoekse.nl. In Museum Naturalis in Leiden maakt u live onderzoek mee. Op zaterdag kunt u zien hoe een preparateur een dier ontleedt voor de wetenschappelijke collectie. Schrijf op zondag aan bij de Science Talk van een wetenschapper. Of doe mee aan de theatervoorstelling. De toegang is gratis met een toegangskaartje voor het museum. Kijk op naturalis.nl voor de agenda. U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl. Hier maakt het veel heli en daar valt hij in de bank. Ga Gooi ze er maar in. Apparaat. Wat een apparaat. Wat... Hij vreet hier allemaal. Ja, er staat hier een soort, ja, een soort caravan voor het, het, het, het kapitaal. Uh, en er is een, een, een luik aan de zijkant opengezet. En dat uh, het, het geluid dat u nu hoort. Ja, dat zei... ja, wat is het eigenlijk voor apparaat? Ja, dit is een uh, innameautomaat voor plastic flessen. Ja, Robert van Duin van de stichting Ons Statiegeld. Um, ja, we, we zitten hier twee apparaten aan die zijkant van die, van die caravan die we ook kennen uit de supermarkt. En die vreet uh, plastic flessen op. En uh, uh, waar, waar, waarom sta je hier eigenlijk? Nou, wij rijden rond door het land om te laten zien dat die innameautomaten die in de supermarkt staan... en waarmee je plastic flessen kan, kan innemen, dat die perfect geschikt zijn om ook de kleine flesjes in te nemen. Een, een grote nieuwe actie, want op de zijkant van die bus lees ik... Een echte held kiest statiegeld. Zo is dat. Dan je er nog maar eentje bij. Oh, die doet hij ook. Nee, die wil hij die niet. Hè? Dat, zijn van die echt van die... Dat zijn echte wegwerpflesjes, uh, nou, van die kleintjes wil... en die hele dunne plastic dingetjes. Ik wil het nog een keer proberen. Oh. Nee, hij wil nee die wil hij niet. Want um, dit zijn kleine flesjes. Um, hoeveel brengen die op? Uh, op het moment helemaal niks. Maar we hebben hem nu ingesteld op uh, een dubbeltje. Dan kan je een... Uh, hier, we drukken op het knopje en dan krijgen we een statiegeldbon. Ja? En deze is uh, inmiddels voor 1,10 euro, dus we hebben er 11 in gegooid. Maar normaal kennen we de grote flessen van een liter, anderhalve liter, twee liter... die we in zo'n apparaat stoppen. En nu is jullie voorstel om ook die kleine flesjes te gaan doen. Wa ja. Waarom eigenlijk? Uh, ja, een aantal redenen. Uh, in de eerste plaats is dat uh, goed voor het uh, milieu. In de tweede plaats uh, dat scheelt dat een, uh, een hoop kosten bij de afvalinzameling... en vooral ook bij het uh, opruimen van het uh, zwerfafval. Want er ligt een, een massa van deze flesjes gewoon in de natuur en op straat. Ja. En uh, ja, bovendien het maakt ook het inzamelsysteem nog weer een stuk uh, profijtelijker. Ja. Oké, okay, nou, zo direct horen we alle details. Mm -hmm. Wij gaan nog even een flesje doen En oh, ja. je mooie apparaat. Hup, hap, doet hij nog een keer. Ja. En die kleine wil die niet, hè? We blijven proberen. Ik denk dat hij het niet herkent, hè. Dat is gekke somflesjes. Gewoon een prutflesje. Nee. Nou ja, dan Daar zie gaat. je ook dat als er een baksteen neergegooid wordt... dan pak je ja. hem ook niet. <laughs> Het spinnelied, opus 55 nummer 1 voor cello en orkest van de Tsjechische componist David Popper. Ja, als het aan milieuorganisaties ligt, dan uh, wordt de statiegeldregeling op plastic frisdankflessen uitgebreid naar kleine petflesjes van een derde of een halve liter. We praten erover met Miriam de Rijk, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Utrecht en Robert van Duin. U hoorde hem net buiten al van Stichting Ons Statiegeld. En u praat ook namens de grote milieuorganisaties. Ja, eh, als netwerk eh, namens de milieuorganisaties, maar eh, vanuit de Stichting Ons Statiegeld, eh, daar zijn ook gemeentes en gemeentelijke afvalbedrijven. Want we hebben de, de koppen bij elkaar gestoken. Ja, en dat is nodig, want staatssecretaris A Atsma van Milieu die wil juist de hele statiegeldregeling afschaffen. Want zegt hij, het gaat goed met de plastic inzameling van Plastic Hero. De PETflessen kunnen ook makkelijk in de plastic zak of eh, afvalbak. Reageert u daar eens op? Ja, nou ja, dat is een heel bedenkelijk uh, verhaal. We hebben uh, gekeken wat er nou vorig jaar is uh, ingezameld uh, aan pet en uiteindelijk uit de sorteerfabrieken komt. En uh, ja, dat is nog geen 5 uh, kiloton, dus 5 miljoen kilo. En we hebben berekend uh, dat alleen al aan die kleine petflesjes dat er 20 miljoen kilo is. En daar komen dan ook nog flesjes uh, voor boter en voor shampoos en noem maar op, uh, bovenop. Dus uh, dat percentage, dat is uh, een mooi verhaal, maar dat deugt niet. Dus er worden heel veel petflessen en verpakkingsmateriaal in de markt gezet. Dat komt tot ons via de supermarkten en de winkels... en de pompstations en de pompstation, ze noem maar op. En er is maar een deel daarvan dat wordt uh, ingezameld. Ja, dus een, dus een er verdwijnt beperkt. een heleboel. Ja. En waar, waar, waar blijft dat? In het huishoudelijk afval. En uh, op straat en in de natuur. Maar het grootste deel komt in het huishoudelijk afval terecht. Ja, en wat gebeurt er dan mee? En dan wordt het verbrand. En dat is uit klimaat-oogpunt uh, niet zo handig. Nee. En qua uh, uh, uh, grondstof ook uh, verschrikkelijk zonde? Ja, natuurlijk. Dat, uh, en daar komt nog eens een keertje bij dat als je dan uh, dat statiegeldsysteem hebt... dat je daar uh, hele goede recycling mee kan, uh, kan realiseren tot nieuwe flesjes weer. Terwijl datgene wat gemengd is ingezameld en uit die uh, sorteerfabrieken komt... Ja, de recyclers geven daar nog niet de helft voor uh, van datgene wat ze met het statiegeldpet uh, geven... En ja, uiteindelijk, voor zover het uh, goed gerecycled kan worden, kan het worden bijgemengd uh, bij dat uh, pret, Maar dat is maar iets van 5 of 10 procent. Dus het is zo dat dat statiegeldsysteem is ja, uit alle oogpunten, uit milieu oogpunt, maar ook uit financieel financiële oogpunt, veel en veel beter. Ja. Wa waarom uh, wil Atma dit dan zo graag? Ja, nou, dat heeft te maken met een al twintig al jaar durende lobby eh, van de kant van een, een aantal bedrijven. Met name supermarkten, en een aantal frisdrankbedrijven. En ja, uh, helaas uh, wordt daar uh, heel goed naar geluisterd in Den Haag. Ja, maar waarom willen zij dat dan? Is het dan zoveel gedoe om die flessen in te nemen en schoon te maken? En, of tenminste te verwerken weer tot nieuwe petflessen? Nou, in het verleden was het een hoop gedoe. Uh, inmiddels is dat uh, fors geautomatiseerd. Als je gaat kijken direct over de grens in Duitsland... dan zie je dat, zie je dat ze daar een perfect geautomatiseerd uh, systeem hebben. En ook in allerlei andere landen, in, in Scandinavië, en in, in Amerika, New York, Californië... Uh, ja, daar zijn ze uh, goed met hun tijd meegegaan. En daar worden de statiegeldsystemen zelfs uh, uitgebreid omdat het zo goed loopt. Uh, maar ja, die supermarkten hebben de hakken in zand gezet. Uh, ja. Maar is het voor hun duurder? Want het gaat natuurlijk allemaal om geld. Uh. Het, het heeft ook met, met kosten te maken. Maatschappelijk gezien is het veel verdeliger om zo'n statiegeldsysteem uh, te nemen. Maar het is nu zo dat uh, de, de kosten van het systeem die liggen bij de supermarkten. Uh, en uh, ja, de, de gemeentes die uh, hebben er op zich uh, voordeel van dat er een statiegeldsysteem bestaat. Want daardoor komt het niet in het huishoudelijk afval terecht. Ja. Uh, op het moment dat je het systeem gaat, gaat uitbreiden, hebben wij berekend, dan wordt het, uh, of dan kan je het zo organiseren dat het ook voor supermarktorganisaties en supermarktketens uh, aantrekkelijk wordt. En dat zie je bijvoorbeeld in Zweden, waar ja. de supermarkten gewoon betaald worden hiervoor. En nu is uh, natuur en milieu voor uh, is, is gratis hè, voor hun. Dus, dat is uh, gratis, uh, ja helaas. Is lekker makkelijk. De Rijk, uh, wethouder in Utrecht. Hoeveel last heeft een stad als Utrecht van, van zwerfafval? Ja, veel natuurlijk. Dus, en uiteindelijk betekent dat lelijk. Hè? Het is gewoon lelijk natuurlijk, het zwerfafval. Er moeten heel veel mensen weer extra aan het werk om dat uh, boetje weer schoon te maken. En uiteindelijk kost dat mensen ook gewoon weer extra geld. Want uh, dat betalen ze deels in die afvalstoffenheffing. Want daar staan veel mensen natuurlijk niet bij stil, hè? Dat, nee, dat, denk je het, denkt dat je, het je uiteindelijk zelf in de natuur Precies. is slecht voor de natuur ja. en dat is allemaal naar. Maar dat uiteindelijk heel veel gemeentewerkers gewoon die flesjes uit de, uit de, uit de parkjes moeten gaan plukken. Ja, en bijna, bijna uh, 100% van alle gemeenten heeft daarom ook voor statiegeld uh, gepleit... Dus niet alleen het behouden van het statiegeld op de grote flessen... maar ook voor extra statiegeld op die, uh, op die kleine flesjes. Ja, weet je wat er namelijk anders ook gebeurt? Het is niet alleen dat zwerfafval wat dan op straat ligt... maar uiteindelijk moeten wij het inzamelen. En wat betekent dat? Dat betekent van die hele grote, lelijke bakken in de openbare ruimte. Want of die supermarkt die zamelt het in... Uh, He, achter, achter de, de voordeur, zal ik maar zeggen, bij de supermarkt... dan zie je er gelukkig niks van. Of wij moeten het op straat uh, inzamelen, bijvoorbeeld die, van die grote bakken voor de supermarkt. Dat is gewoon ook hartstikke ja. lelijk. Dat zijn van die, grote, die, die plastic hero uh, ja. bakken, toch? Ja. En, en staan die ook in Utrecht? Ja, die staan in Utrecht. Die zijn vaak overvol. Want mensen uh, zijn heel erg gemotiveerd om daar uh, hun plastic ook heen te brengen. Dus wij waren eigenlijk met z'n allen heel blij. En toen zag ik aan het eind van het jaar uh, de cijfers. En toen bleek dat we toch... Zelfs in een stad als Utrecht, waar we het relatief goed doen... omdat mensen zo gemotiveerd zijn, zamelen we al met al... maar ongeveer 5% van alle plastic afval... wordt dan ook werkelijk apart ingezameld. Dus uiteindelijk belandt er nog heel veel in die huisvulzakken. Ja, maar wat een gegogen met cijferstand. Het is natuurlijk moeilijk als gewone consument. Maar, maar wat moet je nou geloven... De een, ja. goed, Het is een succes en jullie zeggen waardeloos ja, onzin. Ja, klopt. Dat, uh, ja, wie moet je geloven? Uh, ik zou zeggen, uh, hier, ligt een taak voor, of hier lag een taak voor de overheid... om uh, zelfs die uh, monitoring, hè, dus het, het meten hiervan, in handen te nemen. Uh, ik zeg wel eens, uh, als uh, het ministerie van Financiën... wat dit betreft net zo zou werken als het ministerie van Milieu... dan uh, zouden er weinig belasting ingenomen worden. Ja. ja, en je kunt, je kunt natuurlijk ook zeggen van, wat moet je geloven? Ja, kijk om je heen, hoeveel zooi er nog uh, in, op straat ligt. Um, hoe, hoe weten we nou zeker, want je zegt, ja, in andere landen werkt het wel. Hoe weten we nou zeker dat het hier zou gaan werken? Staat op, op al die flessen? Robert? Eh, nou ja, daar zijn bijvoorbeeld gedragsonderzoeken naar gedaan. Eh, waarbij mensen gevraagd wordt van nou, hoe sta je daar tegenover? Het is trouwens überhaupt zo dat eh, als je mensen vraagt... wil je uitbreiding van statiegeld eh, of wil je afschaffen van statiegeld... Eh, dat eh, meer dan 70% van de mensen is tegenstander van het afschaffen van statiegeld. En ook 70% van de mensen wil die uitbreiding juist. En dat loopt dwars door alle politieke partijen heen. Dus ook die politieke partijen, eh, dat is met name de coalitiepartijen die uh, nog niet zo'n voorstander uh, zijn van uitbreiding van statiegeld... de achterban van die uh, partijen, dus ja. degene die op hen gestemd hebben... die is uh, meer dan twee derde voor. Ja. En gemeentes willen er dus ook meer om de er zijn, Er is al een aantal gemeenten dat heeft het manifest ondertekend. Wat houdt dat precies in? Nou, dat we in ieder geval de staatssecretaris oproepen... om uh, in ieder geval het uh, statiegeld op die grote flessen te houden... maar ook statiegeld op die kleintjes uh, te gaan doen... Nou ja, en we hopen dat daarmee het toch nog eens een keertje doorklinkt. Maar weet je, het zijn echte supermarkten ook die het op dit moment tegenhouden. Want hun grond is natuurlijk relatief duur, hè, die vierkante meters. En ze willen die niet. Ze willen die liever gebruiken om weer meer dingen te kunnen verkopen uh, dan om flesjes daar te gaan verzamelen. Ja. Daar, daar zit het hem eigenlijk in. Maar u gaat direct de handtekening zetten, ook van het manifest samen met Robert, welke steden hebben we dat al gedaan? Nou, we hebben inmiddels zo'n 23 steden uh, die uh, akkoord zijn gegaan. Uh, we zijn uh, vorige week langs geweest bij uh, Amsterdam, uh, Weesp en Amstelveen. En daarna bij Groningen, Leeuwarden, Delfzijl en Ja, noem maar op. Er uh, zijn er echt heel erg veel en er uh, komen er nog veel meer bij. Ja. Van maar behalve een handtekening, wat doen de steden nou verder? Kunnen we meer dan nu even roepen naar Den Haag van het moet anders? Nou, ik praat regelmatig met uh, Atzma en daar is dit een van de grote onderwerpen. En dan merk je ook, ja, hij heeft er eigenlijk geen verhaal tegen. Dat is wel grappig, hij heeft er gewoon geen verhaal tegen. En toch staat hij zo onder druk van die plastic uh, uh, mannen, zou ik maar zeggen, ja. dat hij het uiteindelijk niet doet. Dat is heel raar. Ja. Kunnen wij zelf nog invloed uh, uitoefenen op het, uh, op het uh, beleid? Ja, heel graag. Ik wou uh, iedereen uh, oproepen om naar uh, de website uh, echteheld.nl te gaan. Uh, daar is een uh, petitie uh, te vinden, uh, direct op de, op de startpagina al. En uh, ja, wij hopen dus uh, in uh, juni, want we hebben een, een actie lopen hiermee... die, die loopt uh, tot, uh, tot aan de zomer toe. En in juni hopen we daar een groot aantal uh, handtekeningen aan te bieden... met een, uh, met een slotmanifestatie uh, die we daar gaan, uh, gaan houden. En ja. Dus ik roep nogmaals iedereen op van uh, ga naar die website echteheld.nl... Ja. en teken die petitie. En daarbij hebben we het ook in eigen hand. Die, die, die, Zo'n kleren zou je van maken. We kunnen natuurlijk niet alleen maar naar, naar Den Haag kijken... en naar de gemeentes, ik bedoel, die petflessen die de natuur in verdwijnen. Dat doen wij zelf ja Wel of geen statiegeld. Dat, eh, het is zo dat iets van, van 3,5, 4 van die flessen... Die, die verdwijnt inderdaad in de natuur. Dat kan je niet zeggen dat dat alle mensen zijn. En misschien dat die mensen die nu zondagochtend... naar vroege vogels aan het luisteren zijn. Ook maar dat wat ik niet Wat ik wel mooi vind, is dat steeds meer mensen gewoon zelf water tappen. Want de helft van die flessen is gewoon waterflesjes. Hè? Terwijl ja. het water uit de kraan schoon is, is ze van overal. Ja. Dus neem gewoon ook gewoon je eigen flesje ja, mee. Ja, dat wel. helpt ook een ja. Ja, heleboel. Flesjes boel. water kopen is echt de, de, de totale onzin. <laughs> Uh, Mirjam, we gaan tekenen. Ja. Dat gaan we buiten doen, hè? Ja. Uh, bij een groot, uh, groot bord. Nou, Dat gaan wij zo direct nog even in beeld brengen. Gooien we gelijk op onze site. Ik wil jullie in ieder geval heel hartelijk bedanken uh, uh, voor dit moment. En dan komen we zo direct nog even buiten terug. Dankjewel, Mirjam de Geek en Robert van Duin. We zijn inmiddels uh, tijdens de muziek weer buiten terechtgekomen... met Robert van meer aan de Rijk. Meeam, je staat hier voor een reusachtig bord. Een echte held kiest statiegeld. Dit is even het manifest. De, uh, nou, ik zou zeggen, ga je gang. Er is een, een plekje. En zeg ook gelijk maar wat je gaat doen, want het is radio. We zien het niet. Nee, ik zet nu mijn handtekening onder het manifest. En dat manifest... dat. Hopen wij dat, dat de politiek er eindelijk van overtuigt en vooral ook de staatssecretaris dat gewoon statiegeld op de grote flessen moet blijven en op de kleintjes zelfs moet komen? Dat scheelt echt heel veel voor het milieu en ook voor het zwerfafval. Miriam de Rijk, dankjewel. En Robert, jullie gaan een enorme tour maken door Nederland? Ja, wij gaan een grote tour maken. Komend voorjaar gaan we elf steden tocht doen in Friesland en daarna nog elf steden in de volgende elf provincies. En eh, ja, wij hopen dat het dan uh, uiteindelijk het ertoe leidt... Uh, dat die uh, handtekening gezet gaat worden onder de wet uh, die uh, Statie had invoerd. Want die wet ligt er al. Het is alleen maar wachten op een handtekening. Nu nog teken. Nou, Meeam de Rijk heeft het al gedaan. Robert van Duijm, Mirjam de Rijk, heel hartelijk bedankt. Wij gaan luisteren naar de fenolijn, want daar gebeurt ook van alles. De bollen schieten de grond uit. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ik spreek met Mieke. Ik woon in Reewijk... De ene dag zag ik in het kleine boompje in mijn voortuin... een grote, bonte specht zitten. Voor het eerst in Jaren. En de dag daarna zag ik in datzelfde kleine boompje een sperwer. Nou, die heb ik nog nooit hier in mijn tuintje gezien in de Dorpstraat. Ik vond dit wel heel bijzonder. Mijn hele week was er goed door. Dag. Hallo, met Fries Toeligen. Op zaterdag 3 december... ...hebben we in de Beemsel, vlakbij Vox, Pijkerboel en Witte Rijgen -wagendomen. Dit is Jos van der Merendonk, Kudemborg. 4 december, half acht ochtends. Uit de waarde van de lek, daar bloeien nog margieten. Met besters van der Kolk een surprise. 5 december krinkelde er een schrijvertje op de vijven van de IVN-tuin in Reden. Dag met Joy Wijsmuller uit Buil, Friesland. Ik heb een laatsteling, een schattig bloeiend oranje roosje... en wel hele vroege eerstelingen. Er zijn twaalf punten narcissen uit de grond aan het komen. Dienen ten Oever uit delden overijssel. Altijd bloeien onze sneeuwklokjes met de kerst... En maar wat, wat zie ik? Ze bloeien nu al. Ja, dat is, uh, dat is snel. Nou blijft u vooral bellen die Venolijn 035 6711 338. Wij zijn weer even terug bij uh, bomenplanters Marianne Tieme, en Nico Koffieman. Uh, Kofferman, uh, wat is nu de laatste stand? Nico, heb je het, uh, Marianne, heb je het Ja, voor... 5709. Dat betekent dat er tijdens deze uitzending al 1200 bomen uh, verkocht zijn. Kijk, ik denk niet dat er ooit een radio-uitzending geweest is waar zoveel nee. bomen verkocht zijn. Dat is geweldig. En een heleboel mensen zullen natuurlijk na, na afloop van de uitzending wachten. Tot tot ze hun boom gaan bestellen. We krijgen ook mailtjes binnen hier in de uitzending van mensen die zeggen... Hij doet het niet, de site, maar dat betekent gewoon dat hij vastloopt... omdat, omdat de belangstelling zo groot is. Dus blijf het alsjeblieft proberen. Um, op de uh, Vroege Vogels uh, website staat een foto van de aanplant van een ander protestbos. Uh, in, in 1992 was, Hennie, in 1992 was, uh, was dat met Henny Radstaken en Carla van Lingen. En uh, met jou, Nico. Uh, ja. we, weet je het nog? Ja, zeker. Als de dag van gisteren was geweldig. We hebben een protestbos, groeiend verzet, het Volksbos in Vlaardingen geplant. Dat is het bos wat nu bedreigd wordt door de Blankenburgtunnel... Uh, dat is een geweldig bos geworden. Uh, Blauwborsten, uh, baardmannetjes die daar broeden. Um, en ja, Vroege Vogels heeft daar de eerste uh, bollarkazia geplant bij de ingang. Geweldige herinneringen aan. En uh, ja, toen dacht ook iedereen, ja, maar dat kan toch niet een bos planten. En dat blijft daar toch niet staan. En het is echt een fantastisch natuurgebied geworden. En dat gaat bij dit bos ook gebeuren. En misschien komen er wel meer. Zeker. Maar dat, dat, dat bos van toen, je zegt dat, ja, dat, is dat nu werkelijk bedreigd? Die, uh, door de ja, nou, het is zo dat uh, mevrouw Schults van Hagen, die heeft gezegd... de staatssecretaris, of de minister, sorry. Um, ja, ik ga het Volksbos sparen. Dus die gaat die, die Blankenburg Tunnel wil ze langs het Volksbos uh, aanleggen. Maar ja, dat wordt natuurlijk toch helemaal niks. En iedereen weet dat het gewoon de Oranje Tunnel zou moeten worden. Maar goed, uh, uh, zij ziet wel dat het volksbos dat je dat niet opzij moet zetten, omdat je dan echt uh, oproer krijgt. Uh, ja, dus, dus in haar plannen staat: het volksbos wordt gespaard. Ja. Het, het gebied waar, waar de, dit bos moet komen, dat beschreef je er straks even. Het is in de buurt van een ecoduct, toch? Van een, ja. van een overgang. Moest nou ook die grond nog aangekocht worden? Nee, de grond nee, dat was dat er al? De grond, dat is het, Marianne. Dat is gewoon. We gaan ook echt samen met, uh, met de terreinorganisatie uh, deze bommen planten. Ja. Ja. Het is wel eens fijn, hè? even een positieve daad, toch? Oh, Niet alleen zeker. maar een aanklacht en uh, protest, maar... Uh, ja, iets, zeker. Iets en het is doen. ook heel leuk om, te, om actie te voeren... en op deze positieve manier echt uh, het protest te laten horen. En ik verwacht echt dat er nog veel meer van dit soort protestbossen gaan komen. Ja. Nog even, het gaat heel hard met die bomen ja. dus. Uh, iedereen moet gewoon meedoen. Elke, 5 euro voor een, pompje, een boom. Zeg. Ja. Ik, ik, ik geloof dat wij deze ochtend al 400.000 luisteraars hebben. Dus uh, dat moet best nou, snel, het, als die het, allemaal eens even mee gaan doen, dan... Uh, het, het leuke is dat het zo'n hoop gebaar is. Joost, Joost Huizing. Die zei: Ja, is dat niet een oude uitspraak van Luther? Als morgen de wereld vergaat, dan plant ik vandaag een boompje. Nou, zoals met dit ook. Als je bang bent dat morgen de natuur vergaat in Nederland. door staatssecretaris Bleken. plant dan toch vandaag een boom en zorg dat je het tegenhoudt. Als het zo hard doorgaat met bestellen, wanneer hebben we die boomplandag dan? Dan is aanstaand weekend, waarschijnlijk aanstaande zaterdag de boomplandag. Ja. En iedereen die een boom bestelt, krijgt een persoonlijke uitnodiging om naar de plandag te komen. Oké, okay, nou en dan berichten wij er natuurlijk weer over. Ga naar de website van Partij voor de Dieren. Um, of naar de site van Vroege Vogels om zo'n boomtje voor 5 euro te Bestellen. Volgende week hoort u of dat gelukt is. Dank wel, Marianne Thieme en Nico Kofferman. Dankjewel. Graag gedaan. Een vrolijk bos wordt dat en vandaar een vrolijk liedje. De Circus Galop van de Amerikaanse componist John Philip Sousa... uitgevoerd door het Razumovsky Symphony Orchestra... onder leiding van Keith Bryan. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De Japanse autoriteiten doen te weinig om inwoners van Fukushima in Japan te beschermen tegen radioactieve straling, zegt Greenpeace. Negen maanden na de nucleaire ramp is de wijde omgeving van de kerncentrale nog steeds ernstig vervuild. Veel huizen zijn nog niet schoon en bewoners moeten op advies van de overheid... zelf hun huis maar vast gaan opruimen en radioactief afval in de tuin begraven. En dat er wel degelijk een rampenfonds bestaat voor slachtoffers van de tsunami. Deze week ging daarvan 22 miljoen naar de walvisvloot. De walvisvloot? Ja, want veel dorpen aan de verwoeste Noordoostkust leven van de walvisjacht. En tja, dat wetenschappelijk onderzoek naar walvissen moet natuurlijk wel doorgaan. Het broeikaseffect. De frisdranken van fabrikant Ogu. OGGU, OGU, hebben de primeur. Zij zijn de eerste die een nieuw keurmerk voor groene bedrijven mogen voeren. De Climate Neutral Group heeft het keurmerk klimaatneutraal gegarandeerd aan bedrijven, aan instanties of aan uh, producten waarvan bewezen is dat die per saldo geen CO2 de lucht insturen. Nu zult u misschien denken alweer een keurmerk, maar volgens directeur René Toet van de Climate Neutral Group is dit toch weer wat anders dan al die andere keurmerken. Dit is uh, dit gaat over het klimaat. Het wordt dé standaard op het gebied van klimaatneutraliteit. Komt dit op producten? Ja, dit komt ook nee, op producten. Understand. Maar het is meer dan dat. Wij zorgen er ook voor dat organisaties en ondernemingen klimaatneutraal ondernemen. En die krijgen daar een certificaat voor. Kunnen dat in hun externe communicatie gebruiken. En kunnen daarmee naar buiten treden dat zij als onderneming of als organisatie klimaatneutraal opereren. Nou, Dat doen we met het Rijk, dat doen we met... Dienstverlenende organisaties, productiebedrijven, maar soms komt het ook om een product. Bedreigde natuur. Als het aan de Braziliaanse Senaat ligt... wordt de milieuwetgeving omtrent het Amazonegebied flink versoepeld. Eén van de maatregelen betekent dat alle boetes... die voor 2008 uitstonden voor het schenden van milieuregels... worden kwijtgescholden. Het voorstel voor de versoepelde milieuregels... komt opvallend genoeg van de Braziliaanse boeren... die in de vruchtbare grond een ideaal landbouwgebied zien. Er is over, overigens nog hoop om deze wetgeving tegen te houden. De president kan de wetgeving nog vetoën. De auto. Deze week is op drie plaatsen in Overijssel... een elektrisch wildwaarschuwingssysteem met camera's in gebruik genomen. Met dit systeem probeert de provincie het aantal ongevallen... met overstekend wild terug te brengen. Want jaarlijks worden er zo'n 2000 dieren doodgereden. Maatregelen, zoals het plaatsen van reflectoren en windmolentjes... aan bermpalen en waarschuwingsborden, zijn vaak niet voldoende. Met dit nieuwe systeem zou het aantal aanrijdingen... teruggebracht kunnen worden met 80 procent... Aan gedeputeerde van Overijssel Gerrit Jan Kok vroegen wij hoe dat nou precies werkt. Nou, je moet je voorstellen dat aan zijden van de weg een soort detectie is. En die detectie werkt op infrarood. En stel dat er nou een haas oversteekt of een ree oversteekt. En die wordt geleid naar zeg maar, een soort poort over de weg. En op het moment dat ze dan binnen het signaal komen. dan gaat het waarschuwingsbord gaat, uh, gaat oplichten. Op het moment dat ze overgestoken zijn. Ja, dan worden ze nog een keer gedetecteerd en dan worden ze nog eens een keer gezien. En dan gaat het waarschuwingssysteem gaat eruit. En wat is dat waarschuwingssysteem nou? Dat zijn grote elektronische borden. Waarbij de weggebruiker lampen ziet. Als een soort signaal. Maar hij ziet ook meteen een mooi getal staan van 50 kilometer. Dat aangeeft. Pas uw snelheid aan, want hier steekt wild over. En dat wild kan zijn een ree of een haas of klein wild. En dat is in feite het systeem. En dat systeem is beproefd in Duitsland. En het werkt heel erg goed. Dieren in het nieuws. Gezinnen met alleen broertjes of zusjes maken meer ruzie dan wanneer er broertjes en zusjes zijn. Bovendien zijn deze ruziegezinnen minder succesvol in de voortplanting. Dat wil zeggen, we hebben het dan over een koolmezengezin. Bioloog Rijnder Radersma promoveerde afgelopen vrijdag op dit onderwerp in Groningen. Zijn conclusie? Veel ruzie en competitie om voedsel betekent veel energieverlies. En dat heeft weer een negatief effect op de groei en de ontwikkeling. Dus ja, dan staat je hoofd ook niet naar seks. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. luisteren naar Captain Winkle van Amerikaanse componist Leroy Shield uitgevoerd door de Bohangs en het Metropole Orkest. Welkom in Tuinreservaten.nl We naderen de 5000 aanmeldingen voor Tuinreservaten en u begrijpt dat die nummer 5000 in het zonnetje gezet gaat worden. Maar eerst een Participerende BNR. Staatssecretaris Joop Atsma heeft vlak voor zijn vertrek naar de klimaattop in Durban het houten logo-bordje van tuinreservaten in ontvangst genomen. Atsma wil zelf vooral aandacht voor het goed omgaan met water in je tuin. En dus zeker in je tuinreservaat. Per jaar valt er in ons land gemiddeld liefst 847 liter water op elke vierkante meter. En wie veel van zijn tuin heeft verhard met van die grote grindtegels, veroorzaakt daarmee zelfs problemen voor de riolering. Joost Huizing begint de reportage in het Atsma-tuinreservaat in Friesland naast het waterreservoir. De put gaat open. Ja, en als je dan wat eruit komt, is echt fantastisch water. En een emmertje water uit de put? Helemaal schoon water. Je kan het eigenlijk nog drinken als je het zou willen. Wij doen niet, dat niet, dat werd vroeger natuurlijk wel gedaan. Dit komt gewoon van het dak af? Dit komt van het dak en via de goten wordt het water naar de put geleid... Nou, er zit ongeveer 4000 liter water in de put. Zo. En als die vol is, dan, dan heb je een overloop. En dan uh, loopt het via een, een hele oude rioolbuis uh, naar de sloot. Want ja, het is gewoon water dat schoon is. Dus je kan beter niet op de riolering uh, aansluiten. Want dan moet het gezuiverd worden. En dat is ons en Je gaat geen dan schoonwater ga je, zuiveren. Precies, dan ga je het vermengen met water. Ja, dus het is voor iedereen beter. Voor het waterschap, voor de zuiveringsinstallatie. Maar ook vooral voor ons. En uh, de ramen worden hier gewassen met... Uh, Water uit de put. De auto wordt gewassen met water uit de put. En het water gaat natuurlijk over de tuin. Maar, maar wacht even. Hebt u dat sinds u op het ministerie zit? Nee, nee. Ik, heb, uh, daarvoor, uh, ik ben daarvoor een uh, jaren Kamerlid geweest... heb ik wel eens een pleidooi gehouden om bij nieuwbouwprojecten... ook standaard weer een waterput, een regenput bij woningen uh, te bouwen. Nou, het aardige is dat ik vorige week bij de woningbouwcorporatie... hier in mijn eigen gemeente geweest ben... Die inderdaad nu putten weer bouwen bij huizen. Nou, dat vind ik geweldig. Omdat ze het water uit de put ook gebruiken om het toilet door te spoelen. En je ziet dus dat die investering die men moet doen om dit, dit te realiseren. Iets van 1500 euro. Het kost helemaal niet veel geld. Dat dat ook zich in een paar jaar tijd terugverdient. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, duurzaamheid uh, zoals het hoort. Zullen we even de tuin ingaan? Ja. Het regent. Hé, hey, u loopt klompen. In de tuin is het altijd nat. Het is wel goed om uh, dan uh, het goede schoeisel aan te trekken. En dat zijn voor mij altijd klompen. Uh, sinds mijn uh, vierde loop ik op klompen als ik thuis ben. En de klompen heb ik vooral in de tuin. Dat klopt. Ja. En het is bovendien ook heel erg praktisch. Want als je moet spitten... Ja, spitten met schoenen, dat gaat niet. Spitten met lazen is ook lastig. En met klompen is het ideaal. Het is een mooie grote tuin. Ik heb een, een haan en een aantal kippen. Ook al sinds jaar en dag. En, ja, die zorgen voor, voor de eieren. Nu niet trouwens. Het is nu even de winterperiode. Maar in januari beginnen ze meestal weer, uh, weer de eieren te leggen. En tegen Pasen is het weer volop. Ja, alleen uh, voor ons is Pasen iets anders dan het eten van eieren. Nou, U hebt even schattend maar een heel klein stukje van uw tuin bestraat. Ja, zo weinig mogelijk. Uh, Waarom? Ik vind dat het uh, onzin is om uh, een tuin te bestraten. Want ja, je hebt een tuin uh, voor het groen. En bovendien vind ik het slecht, omdat het water moet weg kunnen komen. Nou, alles wat bestraat is, dan kan het water niet meer weglopen. Het is slecht voor de biodiversiteit. Ik hou meer van planten dan van tegels, om het even zwart-wit te zeggen. Dus ik heb uh, ook altijd aangegeven, nou, wat ons betreft uh, zo weinig mogelijk uh, bestrating in de tuin. Een klein stukje sierbestrating om een paar tuinstoelen neer te kunnen zetten. Maar ja, in de zomer zitten we ook qua, uh, meestal uh, gewoon op het gras. Maar kijk eens in nieuwbouwwijken. Daar zie je een heleboel tuinen waar geen snippertje groen meer te vinden is. Alleen maar van die betontegels. Ja, dat vind ik slecht. Omdat ik het geen gezicht vind. Nou, maar mensen moeten dat zelf weten. Maar het is ook slecht voor heel veel andere zaken. Voor, uh, kijk eens wat voor water je nu. Omdat het niet via een natuurlijke weg uh, de grond in kan. Waar je het nu moet laten. Dat gaat dus voor het grootste deel, zeker in een stedelijke omgeving... In. Nou, dat is uh, niet goed. En bovendien uh, denk ik van ja, als we dus uh, uh, zien wat dat dus... al die kleine tuintjes die versteend zijn, als je dat bij elkaar zo optellen... wat voor natuurwaarde je daardoor verloren laat gaan. Nou ja, dat, daar zou men in de stad wel eens wat vaker en beter over na kunnen denken. Ik zou er zelf, als ik stadsbestuurder zou zijn... Uh, zou ik er toch eens een keer echt over gaan praten. Als we rondkijken, het is een grote tuin... maar dat heb je natuurlijk in Friesland wat eerder dan uh, in de Randstad... Ja, dit huis is ongeveer 100 jaar oud. En ja, vroeger had je daar grote tuinen bij, tussen 1500 en 2000 vierkante meter. Is dat en... niet heel veel werk? Ja, het... Want volgens mij hebt u ook een redelijk drukke baan. Ja, dus ik zeg ook wel eens op vrijdag tegen de mensen om me heen in het ministerie. Laat me nu gaan, want mijn tuin. Dan ja, zeggen ze van ja, daar staan ze met een paar grote ogen te kijken. Je tuin. Ja, ik zei als je een tuin hebt, dan moet je hem onderhouden. En dat betekent dat je uh, moet maaien. Maar je moet ook, ik heb ook veel, we hebben veel bloemen. We hebben veel uh, groenten. Ook een groententuin is heel erg bewerkelijk. En ik kan gewoon niet dat maar laten lopen. Dus ik probeer wel een paar uur in de week uh, vrij te maken voor de tuin. En en doe je het allemaal zelf? Ja, met mijn vrouw uiteraard. Ik maai en zij doet de bloemen en uh, dat is echt uh, traditioneel, zou ik zeggen. Maar we, we vinden het alle twee uh, wel leuk om in de tuin te werken. En het is ook een vorm van ontspanning. En dat, dat, dat moet je ook, denk ik, altijd erbij zeggen. Dat, uh, je hebt natuurlijk een tuin, omdat het uh, mooi is. Het is soms uh, heel erg functioneel. Maar het is ook gewoon uh, ontspanning. Ik zie er ook nog een, uh, behalve die waterput, een regenton. Ja. Helemaal vol, hè? Ja, die zit helemaal vol. Ik vind dat daar waar je kunt, moet je water opvangen. Want uh, ja, water is uh, misschien wel het meest kostbare wat er is. En ik heb het ook afgelopen jaar, toen er heel weinig water was, heb ik zelf ook als, als, als staatssecretaris mensen opgeroepen om vooral even de tuintjes niet te sproeien. Ja, en dan is het toch wel prettig dat je je eigen buffertje hebt gecreëerd. Dit gaat overigens ook naar de kippen. De kippen krijgen het water ook. En uh, ze zijn springlevend. Ze hebben er, ja, er nooit iets van gekregen. Ziet er goed uit. Ja. Voldoet u aan alle regels van tuinreservaten? Ja, ik vind, wel. ik vind wel. Ik vind zelfs dat jullie nog wel wat meer regels aan toe zouden kunnen voegen. Dus ik zou tegen iedereen zeggen, als je geen regenton hebt, koop er in afval één. En als je nog in de gelegenheid bent om een put van een paar kubieke meter ergens in te bouwen... doe dat gewoon. Je hebt er helemaal geen last van. Het komt onder de grond of het komt onder de fundering van je huis te zitten. En je hebt er je leven lang plezier van. U vindt het echt leuk. Ja. Volgens mij hebt u het bordje... Ik ga het er even bij pakken. Daar is het, het bordje van tuinreservaten... Wel verdiend. Herkent u het vogeltje, het symbool? Ja, ik vind het een heel mooi, mooi bordje. En ik zal ook zeker... Kijk, ik heb plek genoeg om het even... Uh, toch in de omgeving van een van, een van de nestkastjes te hangen. Omdat, uh, ja, nestkastjes, je ziet ze nu, uh, maar in de zomer zie je ze totaal niet meer. We hebben, ieder jaar zetten we er een paar bij. En uh, nou, ik denk dat, uh, dat dit gewoon de uitnodiging is aan alle vogels... ...om hier vooral te komen kijken en te, te, te blijven bivakkeren. Want er is hier ook vreten genoeg voor iedereen die uit de lucht even een kijkje komt nemen. U bent wel echt politicus, hè? U gaf geen antwoord op mijn vraag. Wat vervolgt je is het? Ja, dat weet ik niet. Wat mij betreft is het de mus. Ik ben heel erg <lacht> ik ben heel erg, erg, erg voor mussen en merels en, en koolmeisjes. Kijk... Het gaat mij er helemaal niet om welke vogels hier allemaal zitten. Ik ga echt niet op, uh, op zondagmorgen zitten kijken en tellen. Ik weet gewoon dat hier honderden vogels uh, uh, rondzwermen. En, en dat gaat van roofvogels tot uh, hele kleine vogeltjes. Ja. En uh, als ze een beetje geluk hebben, dan lopen de kippen hier ook gewoon in de tuin rond. Dus uh, uh, iedereen is hier welkom. En wat mij betreft had je er dus een hele grote haan op gezet. Vind ik ook prima. Dus uh, zeker, zeker voor de vogels uh, is iedereen welkom. Maar als mensen een kijkje willen komen nemen, ook welkom. Inclusief het winterkoninkje. Maar die zit hier ook. En er zit hier geen hek om. Alles is welkom. En hoe meer, hoe beter, zou ik zeggen. Dank u wel. Het rondo in menuet tempo uit het clarinetconcert nummer 18, best groot, van Karl Stamits. Als je de kranten openslaat van de afgelopen tijd, dan staan ze bol van de berichten over de EU-top in Brussel. Waardoor je bijna zou vergeten dat er ook nog zoiets was als een klimaattop in Durban. Oh ja, daar gingen we ook heen naar Zuid-Afrika. 192 landen kwamen er twee weken bijeen om afspraken te maken over een vervolg op het Kyoto-protocol, dat eind volgend jaar afloopt. EU-klimaatrapporteur Bas Eickhout was erbij en hij staat nu op Schiphol net terug uit Zuid-Afrika. Bas, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, een beetje geslapen in het vliegtuig? Ja, een paar uur. Nooit heel, veel. Nee. Nooit heel veel. En met wat gevoel ben je nou gisteren dat vliegtuig ingestapt? Ja, toen was het nog bezig. Dus een zeer gefrustreerd gevoel. Omdat, uh, ja, we dachten allemaal, het is vrijdagavond afgelopen. Nou, de ervaring leert ons, dat duurt dan wel tot zaterdagochtend. Maar het was dit keer zondagochtend. Dus de laatste paar uur heb ik moeten missen. Dus ja, dat is wel heel frustrerend dat je gewoon het einde uh, niet meekrijgt. Maar wat was dat nou voor raars? Een aantal landen ging dan weg, een aantal landen ging nog door... om toch te kijken of ze er nog iets uit konden, konden knijpen. Ja, nou, de, een aantal ministers moesten weggaan. Ook omdat uh, gewoon een aantal vluchten niet eens meer uh, op, uh, zeg maar, anders geboekt konden worden. Maar op zich was elk land had nog wel een onderhandelaar. Alleen niet alle ministers waren er mee. Nee. Uh, nou Bas, even kort. Wat is eruit gekomen? Wat hebben we nu? Ja... Ja, het is dus ook daar een gemengd gevoel wat we nu hebben. Uh, wat wel heel belangrijk is, is dat in ieder geval het Kyoto-protocol... wat volgend jaar afloopt, dat dat volgend jaar een verlenging krijgt. Oftewel, we houden een mondiaal akkoord op klimaatbeleid. Maar uh, ja, onder verzet van Verenigde Staten China-India... was het heel moeilijk om hen aan boord te krijgen voor een nieuw akkoord. En wat we nu hebben afgesproken is dat er gewerkt gaat worden aan een nieuw akkoord in 2015... ...dat dat pas ingaat in 2020. Dus ja, heel belangrijk. Ja. Uh, het, het klimaatakkoord is gered, zeg maar het klimaat niet. Nee, want we hebben afgesproken dat we over negen jaar uh, iets nieuws uh, bedacht moeten hebben. Ja, ja. ja. Um, wie, wie, uh, wie moet er nou echt gaan bewegen? Ja, dat zijn de grote landen, hè? Ja, kijk, wat wel heel positief is, maar dat is zeg maar... ...je gaat kijken naar de positieve ontwikkelingen. Dat is dat... Want hier in Durban is gebeurd is dat voor de eerste keer Europa heel goed de minst ontwikkelde landen en de laagliggende eilanden die het eerst geraakt worden, dat ze daarmee een verbond hebben gesloten en dat die echt gezamenlijk hebben gevochten voor een zo bindend mogelijke routekaart. En daardoor kwamen China, India en de Verenigde Staten eigenlijk daar tegenover te staan. Dus voor de eerste keer is ook een beetje dat, dat klassieke rijk versus arm doorbroken. En dat is natuurlijk voor de toekomst wel heel belangrijk, want Europa heeft altijd gezegd, wij zijn een klimaatleider, maar werden zo internationaal nooit gezien. En dat is wel heel belangrijk. Ja, het, het akkoord is echt nog niet uh, genoeg. Uh, het is maar de grote, grote vraag of we de laagliggende eilanden hiermee gaan redden. Maar uh, ja, we hebben wel weer nieuwe ontwikkelingen op het wereldtoneel en dat is dan positief. Maar ja, uiteindelijk China, India, Verenigde Staten, die zullen echt moeten gaan bewegen. Ja, ja, dat is toch eigenlijk iedere daar, ko daar, daar komen jij en de jouwe toch eigenlijk iedere keer mee terug, hè, van zo'n top. Ja, ja, China, Amerika en de grote industrie, de opkomende industrielanden die moeten het gaan doen en die doen het maar niet. Nou, kijk, daar moet je je niet op blind staren op zich. Kijk, China en India doen al wel veel thuis... alleen ze willen het nog niet mondiaal bindend afspreken. Dit soort mondiale tops kun je natuurlijk heel negatief over zijn... dat ze te weinig opleveren, maar tegelijkertijd... je zet wel druk erop, China en India worden elk jaar toch weer verder gedwongen... Uh, ik vind dat de EU daar echt dit jaar een goede rol in heeft gespeeld. Dus ze zijn weer wat op, ja, verder geduwd dan ze eigenlijk zouden willen. Maar we moeten daar niet naar blijven kijken. We moeten gewoon zelf aan de slag eigen klimaatbeleid, die groene economie blijven ontwikkelen. Ja, dat is uiteindelijk ook een opdracht voor Europa. Want wie het eerst omschakelt naar die groene economie, die zal ook voordeel hebben op de langere termijn. Maar ja, het, is, het is niet makkelijk als je zoveel verzet hebt bij die grote landen, dat klopt. Bas, heb jij nou het idee dat er, dat er nou ook veel buiten die toppen om veel stille diplomatie is, waar wij eigenlijk niks van weten? Dat misschien wel China en Amerika enorm zitten te vergaderen, uh, terwijl wij het niet doorhebben? Jawel, dat gebeurt absoluut. Uh, maar gelukkig begint Europa dat ook steeds meer te doen. En daar zag je dus de vruchten van, dat nu eindelijk bijvoorbeeld de Afrikaanse Unie ook een, zich echt geschaard heeft achter de plannen van de Europese Unie. Ja, je moet niet alleen die laatste twee weken onderhandelen. Je moet gewoon die stille diplomatie het hele jaar door uh, blijven voeren. En Europa ja, is daar nog wat ontwennig in. Maar je ziet het uh, ontwikkelen. Maar ja, China, India, VS zijn natuurlijk daarin wel iets uh, krachtiger nog steeds. Ja. Uh, Bas, blijf heel even aan de lijn. We gaan ja. uh, uh, even naar Maarten uh, Haier, Een andere, ander lijntje waar, die, die we hebben met de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Uh, goedemorgen Maarten. Um, de, de reactie op de afloop van de klimaatop in Durban? Ja, de, het is heel fijn dat er toch een uh, akkoord in zicht is. Maar het is echt een geval van uh, veel te weinig en toch ook te laat. Want we wisten al dat die, dat twee graden doel heel moeilijk te halen zou zijn. En daar is 2020 een heel belangrijk jaar. Dan moeten die emissies echt naar beneden zijn. Dus het gaat niet van dit akkoord komen. Dat moet je concluderen. Er is ook wel door uh, Europese onderhandelaars gezegd... liever geen akkoord dan een slap akkoord. Wat, wat vindt u daarvan? Ik, het niet mee eens. ik denk dat het heel erg van belang is dat, dat uh, bedrijven en, en banken... ook zien dat overheden hier serieus werk van willen maken. Je moet je realiseren, het zijn die investeringsbeslissingen... die op een gegeven moment uh, cruciale rol gaan spelen. En banken, als die het signaal krijgen... als wij gaan investeren in technologie die straks... Uh, moet worden vervangen, omdat hij oud is... op fossiele energie geënt is... dan gaat die wereld veranderen. Die, die nationale overheden die geven een signaal. En hoe serieus ze zelf zijn... hoe eerder die samenleving ook gaat veranderen. Nu wordt er al jaren, ook na de top in, in Kopenhagen in 2009... gezegd dat het echt nu moet gebeuren. Uh, dat roepen we allemaal. Dat roept het, uh, het Planbureau voor de Leefomgeving ook. Uh, roept u wel hard genoeg? Uh, nou kijk, die, die wetenschap die roept eigenlijk al twintig jaar... Dat het, dat het heel erg snel moet. En het, het probleem is dat uh, we daar iedere keer te laat op reageren. En met deze top, die, die dan nog 24 uur langer doorgaat... zie je hoe ongelooflijk moeilijk het is om de politiek te laten bewegen. Ik denk dat de, de wetenschap nu andere dingen moet gaan doen. Wij moeten laten zien dat die groene economie waar Bas Eickhout het net over had... dat die werkt en dat die ook een, een betere investeringsstrategie is. De, de Westerse landen die hebben natuurlijk een morele noodzaak... om klimaatzaken daarmee voorop te lopen. Wij hebben die problematiek veroorzaakt. Maar het gaat nu ook over welbegrepen eigen belang. Dat je economie, als je, die, als je de watertechnologie, de voedseltechnologie... en de energietechnologie ontwikkelt van de toekomst... dat dat de economie is die straks gaat werken. Ja, Maar ja, er is, er is nauwelijks aandacht voor, ook in de media. De, veel mensen is het helemaal ontgaan dat er iets in Durban aan de hand was uh, deze maand. Hoe, ja, hoe erg is dat? Nou, dat, dat is ongelooflijk uh, moeizaam. Want nogmaals, ik denk dat... De, de wereld verandert omdat op een gegeven moment mensen en bedrijven, burgers... het idee krijgen, ja, we moeten nu iets anders gaan zien. En als de politiek onduidelijke signalen uitzendt... en als de media eh, gewoon signalen ook niet oppikt... dan gaat dat minder snel de goede kant op. Ja. Um, ja, toch maar blijven trekken eraan. Hè? Ja, je ziet natuurlijk om je heen, dat zien wij ook hier in het programma... bedrijven en burgers, die willen wel. Maar ja, politiek moet natuurlijk ook een stap zetten. Wat de politiek... Echt zou moeten overwegen is om die CO2-prijs, dus dat het duur wordt om CO2 te emitteren, om die omhoog te krijgen. En wat we nu met dit akkoord zien is dat dat niet goed geregeld is. Dus uh, de hele idee dat die prijs die hier aan het Kyoto-akkoord hangt, hè, die is alleen maar naar beneden gegaan, die moet echt heel erg omhoog. En uh, dan gaat die economie ook gewoon zichzelf de goede kant op organiseren. Ja, nou Maarten Heijer, hartelijk bedankt. Uh, Bas, wat is jouw volgende, volgende stap? Hoe ga jij verder? Uh, dat, uh, dat is precies die uh, koolstofprijs waar Maarten Heijer het over had. Uh, binnen Europa hebben we een emissiehandelssysteem... wat die koolstofprijs uh, omhoog zou moeten laten gaan. Uh, die is op dit moment onder de 10 euro gezakt. Uh, dat betekent dat ik in uh, januari ga voorstellen... toch dat we dat systeem wat gaan aanpassen... zodat, uh, zodat die prijs wat omhoog gaat. Want het moet echt... Ja, Uiteindelijk, als Europa als eerste die omslag naar die groene economie maakt, hebben we daar gewoon internationaal voordeel van. En verder toch internationaal blijven duwen en toch we die, hebben we die klimaattoppen nodig. Want uiteindelijk zullen China, India en VS ook omschakelen. En we hopen maar dat het op tijd is Dus ja. druk blijven opvoeren. Allemaal blijven vechten voor een beter klimaat en een beter milieu. Uh, heren, heel hartelijk bedankt. Ik kan u nog wel even melden dat dat gebeurt natuurlijk ook in het kleine, die, die, die strijd. We maakten al melding van het vijfduizendste tuinreservaat. En ik kan u melden dat er tijdens deze uitzending er al 2000 bomen zijn besteld voor het, uh, het groeiend verzetbos. Dus uh, nou, daarmee kunnen jullie allebei uh, in ieder geval Bas naar bed. Maarten zal wel net op zijn. Heren, dank u wel. Graag gedaan. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Nou, nog even terug naar ons antwoordapparaat ter zijn. Lieden die denken dat het een monsterlijk strenge winter gaat worden. In dat geval zou je invasies van vogels uit Scandinavië kunnen verwachten. En wie schetst onze verbazing? Of het een strenge winter wordt, weet ik niet. Maar ik heb al een hele serie pestvogels gemeld gekregen. Boven vooral in het hoge noorden, op de eilanden worden pestvogels geregaleerd. En nu maar hopen dat ze zuidelijker komen. Dit was Nico de Haan. Dat was Nico. Goed om hem ook nog weer eens even op het antwoordapparaat te horen. De Venolijn. Vroege Vogels vindt u op Radio 1... vanaf het nieuwe jaar weer op tv en op internet... met dagelijkse updates van het belangrijkste natuur- en milieunieuws. Alle columnisten, de fotoblogs van Janine en mij... en onze vermaarde, vermaarde fotodatabase... waarin u uw eigen foto's kunt uploaden en die van anderen kunt bekijken. vroegevogels.varad.nl. U vindt op de site ook alle informatie over het bomenproject Groeiend Verzet. Ik zei dus al, de 2000 bomen verkocht tijdens de deze uitzending. Oh, we staan nu op 6830. Het gaat keihard. Vijf euro voor een boompje. Doet u mee. Word een geweldig bos. Natien, OVT van de VPRO. En wij zijn er volgende week weer. En dan weer. Met Janine. Tot dan. Dag. Vanmiddag, kwart over twaalf, in de perstribune...